Jurist Benitski met het NOS Journaal. Deskundigen willen dat er sneller maatregelen komen tegen de droogte in Nederland. Het is nu al extreem droog en er is een grote kans dat dit jaar de boeken ingaat als het derde zeer droge jaar op rij. De Overijsselse gedeputeerde boerman, die namens alle provincies is betrokken bij het zoeken naar oplossingen, wil dat aangekondigde maatregelen eerder ingaan om water langer vast te houden. Meerdere prominente wetenschappers hebben kritiek op de werkwijze... van het Outbreak Management Team. Het OMT meldt Nieuwsuur. Het OMT heeft de belangrijkste invloed op het beleid... want het kabinet neemt de adviezen één op één over. De totstandkoming van de adviezen zijn geheim... en daarom volgens de kritische wetenschappers niet te controleren. De Britse regering overlegt met sportbonden en medische experts... over het hervatten van de sportcompetities. Daarbij heeft de Premier League de hoogste prioriteit... Bronnen zeggen tegen Sky News dat de belangrijkste Engelse voetbalcompetitie... mogelijk over enkele weken wordt hervat zonder publiek. In Puttershoek bij Zwijndrecht is een man van 70 die zijn hond uitliet zwaar mishandeld. Volgens de politie werd hij uitgescholden door een groep jongeren. Toen hij zei dat ze normaal moesten doen werd hij aangevallen, zegt de politie. De man hield er onder meer een gebroken oogkas aan over. En Europese wijnkelders zitten tot de nok toe vol met onverkochte wijn. Vanwege de coronacrisis is de markt ingestort. In onder meer Frankrijk, Spanje en Italië wachten omgerekend meer dan een miljard flessen wijn te vergeefs op kopers. In Frankrijk is de verkoop naar schatting met 90% gedaald. Meerdere wijnlanden wachten op een besluit van de Europese Commissie om alcohol uit de wijn te halen om er handgel van te maken. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar 1 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt morgen 14 tot 19 graden, maar op de Wadden wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen fiets. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 La luna, la luna, ci porterà fortuna La luna, la luna, ci porterà Luna. Push, push, push, push. push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push point, point, push point, The band that is that that that's fantastic, happy, happy, baby. Can you listen to me? If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart sound, feeling like it's someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sound, feeling like it's someone. I'll be, I'll be, riding shotgun Underneath the heart sound feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the heart sound feeling like a someone We'll <laughs> be